5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Nepal en het noordoosten van India zijn door hevige regenval de afgelopen dagen tientallen mensen omgekomen. Moesonregens veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen. In de deelstaat Assam zijn de huizen van bijna 900.000 mensen ondergelopen. Duizenden mensen zitten in opvangkampen.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 Korpschef Erik Akerboom is geschrokken van de kritiek... op het werkklimaat bij de politie. Hij reageert op het vertrek van een politiecoach. Die zegt in de NRC dat hij tientallen misstanden heeft aangekaart... maar dat er niets mee is gedaan. Als voorbeelden noemt hij discriminatie van moslimagenten... excessief geweld bij aanhoudingen... en aanranding van vrouwelijke collega's. Akerboom erkent dat de werkcultuur niet overal binnen de politie even veilig is... maar hij vindt niet dat discriminatie en uitsluiting gemeengoed zijn.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 Tennister Simona Halep heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg de Roemeense de Amerikaanse Serena Williams... in iets meer dan een uur in twee sets, 6-2, 6-2. Het is voor Halep de eerste Wimbledon-titel... en de tweede Grand Slam-titel in totaal. Vorig jaar won ze in Parijs het toernooi van Roland Garros. Het weer veel bewolking, kans op een bij en er is ook wat zon. Het is 18 tot 22 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, dan is het een graad of 20.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 So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 Zijn eigen stem op elke stijgel klonken leer van al Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk het neer van Pallia's of Jeruzalem, heel en drie bestond nog meer, maar ieder zijn eigen stem. En heel veel zomerhit Dit is ZFM Zandvoort Liefje zegt wat wil je nou Ik wacht hier al zo lang op jou Geen sms krijg ik van jou Je laat me zitten in de kaal Liefje zegt wat wil je nou Ik wacht hier al zo lang op jou Kom je wel To laten van je horen, oh, to laten van je horen. Hey, hey, hey. Jij ja, je wilde met mij zei je tegen mij, Op die dag dat ik jou daad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 Wat van je?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 I'll make you asjeblieft Gee mm -hmm. hey, me nog een kant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 In je tent zullen we gaan zitten, Dirk. Wat denk je? Ik, we hebben uh, gewoon uh, hier. Uh, ik, als je niet eraf bent, blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haren inhalen. halen. Moet je er uitjes bij? Max, max, max, hey. supermax, max, super, supermax, max, max, max hey. supermax, max, super, supermax, max, max, hey. supermax, max, super, supermax, max, max, hey. supermax, max, super, max, max. Ik mis geen race.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 Mana, mm. mana, Mano, mano, mano, mano. face Met z'n allen in 3, zingen! Ja. Lach, en nu natuurlijk nog... ontmon. Dit is ZFM. je wat ik hebben wil, een mooie nieuwe dan maak ik nooit de op het strand.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 Kan. Onze vijand staat op tafel. Hij is haast niet te verslaan. we blijven wij toch vechten, tot de laatste is gegaan. Het kan nu niet lang meer duren. Onze reerde Kameraden zijn verslagen door de drang, nu de aftocht. Is begonnen. Is de zijde